Verkeerd. Zonder die steun dreigt een faillissement voor KLM. In Frankrijk is een klopjacht gaande om de dader te vinden... die in Lyon een Grieks-orthodoxe priester neerschoot. Dat gebeurde rond vier uur vanmiddag toen de priester zijn kerk afsloot. Hij er zou erbij levensgevaarlijk gewond zijn geraakt. Het Franse Openbaar Ministerie zegt vooralsnog alleen poging tot moord te onderzoeken... maar benadrukt dat alle opties op tafel liggen... en dat er nauw contact is met de antiterreurafdeling. Engeland gaat opnieuw in lockdown. Vanaf donderdag zal in Engeland alles op slot gaan. behalve de crashes en het onderwijs. De maatregelen gelden tot in elk geval 2 december. De lockdown zou pas maandag bekend worden gemaakt. maar lekte nu al uit. Het aantal coronabesmettingen in Groot-Brittannië loopt op. Vandaag kwamen er ruim 24.000 besmettingen bij. Ook in Oostenrijk komt er een lockdown. Vanaf dinsdag gaat het land voor een belangrijk deel op slot. Vanaf 8 uur s avonds tot 6 uur s ochtends wordt een avondklok ingevoerd. Ook restaurants moeten dicht. Basis scholen En winkels blijven wel open in Oostenrijk. Op de Filipijnen zijn bijna 1 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de komst van orkaan Goni. Het is een orkaan in de zwaarste categorie. Goni komt morgen aan land, ook in de hoofdstad Manila. Zo'n duizend coronapatiënten die in tenten werden verpleegd... zijn inmiddels naar ziekenhuizen en hotels gebracht. De Filipijnen werden zeven jaar geleden voor het laatst getroffen door een orkaan van dit formaat. Toen kwamen er 6300 mensen om het leven en raakten 4 miljoen mensen dakloos. Het weer regen trekt over. Vooral aan de zee gaat het ook harder waaien. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen is het overwegend bewolkt. Valt er soms wat regen. En wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer op de N200. Vanuit Amsterdam naar Halfweg kom je in twee kilometer file. Tussen de aansluiting met de A10 en Halfweg. Maar je vertraging is daar ruim een half uur.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 Ik je niet zien, ik ken wel eens een hart is gebroken in peace, maar ik heb papier en verzie, life on the road is niet iets, buffel ik rennen en ik dus ik bel je aan de ik ben ook alleen en niet alleen, deze wereld is fake, maar life is real en ik moet mijzelf herpakken. Alboem af van een brand nieuw deal, ben nog steeds met dezelfde gabbers Mensen dat maken verhalen, ik ga ervan uit dat je weet wat wat is Ik wil nu bepalen, maar please, ga niet uit, elke week als je leven naar grap is En ik weet trouwens het probleem Forever duurt niet, lang, is niet de zin Jij weet ook dat ik meer verdien Het is een tijd van kom en nou I gotta leave Maar als ik je niet